Jobboots met het NOS Journaal. Bij een aanleiding op file, volgens de politie zijn er bij het ongeval meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken. De vrachtwagen staat in brand. De A7 bij Jouren is in beide richtingen afgesloten. Jeugdzorgorganisaties die specialistische zorg bieden dreigen te verdwijnen als gemeenten niet snel beter gaan samenwerken. Dat schrijft de commissie die toezicht houdt op de zorgtaken die het Rijk aan gemeenten heeft overgedragen. Ouders en kinderen worden nu nog vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Gemeenten en jeugdzorginstellingen werken te weinig vanuit het belang van het kind, zegt de commissie. Die wil dat het kabinet meer sturing geeft aan de overgang van zorgtaken naar gemeenten. Vicepremier Asje vindt dat het afgelopen moet zijn met het mishandelen en vernederen van studenten. De gebeurtenissen bij de Groningse studentenvereniging Vindicat noemt hij onacceptabel. Een jongen werd tijdens zijn ontgroening zo hard op zijn hoofd getrapt dat hij met hersenletsel in het ziekenhuis belandde. Asje vindt het ook vreemd dat mensen die aangifte willen doen bij de politie een hoge boete krijgen. Volgens hem blijkt daaruit dat het bestuur er al van uitgaat dat er dingen gaan gebeuren die maar beter niet naar buiten kunnen komen. Het wordt goedkoper om een voltijdstudie in delen of per vak te volgen. Minister Bussemaker heeft deze wens van studenten en van regeringspartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer vastgelegd in een wet. Nu betalen studenten het volledige collegegeld van rond de 2000 euro voor een studiejaar, ook als ze maar een deel van de vakken doen. In de nieuwe wet staat dat onderwijsinstellingen mogen experimenteren met betalen per studiepunt.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 Verkeers update. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de Randstad staan files met meer dan 10 minuten vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Nieuw Vennep een kwartier vertraging. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Knobert-Ouderrijn drie kwartier vertraging na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Stiedrecht drie kwartier vertraging. Op de A27 Almere richting Breda tussen Beeldhoven en Knobbert lunetten een half uur. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderlose en Dam een kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Leusten en Amersfoort een kwartier A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Hele goede middag, luisteraars. Dit is Zandvoort Draai Door, maar dan ietsje anders. Wat kan u verwachten in dit programma? Ja? Wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort? In de directe omgeving. En het is alweer meer dan genoeg. Het recept voor het komend weekend. De column van Nel Kerkman. het gedicht van vandaag. En in het tweede uur... Heer voor het komend weekend. En natuurlijk het zandvoort nieuws. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel luisterplezier en ik word vandaag weer geassisteerd. De toetje. Ja wel. Leuk, leuk gezellig allemaal. dat je er weer bent. Ja, toch? Ja, we nou. maken er weer een feestje van. Zo is dat. En de En de techniek is in handen van Ronald Krijenstein. En hij mag ook de muziekkeuze doen vandaag. Ik mag vandaag nog één keer de muziekkeuze zelf doen en ik start met Elton John, Club of the End of the Street. Het gedicht van de week is van Rita troost Grapendam uit de bundel Drijvend op een bliesje Een vlinder Als ik opnieuw weer word geboren Zou ik een vlinder willen zijn Vrolijk, fladderend van bloem naar bloem Dat lijkt me o oh zo geweldig fijn Vol kleuren zou ik mijn vleugels schilderen Me koesteren in de zonneschijn Ondeugend dartelen boven het water Dat moet toch zo geweldig zijn ook zou ik me laten drijven, op een briesje, zwoel en zacht. En als de maan gaat schijnen, heerlijk rusten in de nacht. Zie ik ineens een musje, verschuil ik me in het riet. Want het is misschien onnozel, ik denk, die ziet me niet. Word ik dan opgepeuzeld, heeft het zo moeten zijn. Ik had een kleurrijk leven. Oh, dat is toch zo geweldig fijn.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 Keep talking way too much Say I should give them up Can't hear them Net hadden we de Boys of Summer van Don Henry. Ja, maar, maar moet je luisteren, dit is een, een leuk plaatje. Maar weet je wie hier helemaal gek van is? Nou, Maurice ja. Mulder. Die, ik zie Ariane Granden. Ach de, de, joh, daar zwijbelt hij helemaal van. Maurice, deze is speciaal voor jou, wist ik van tevoren. <lacht> en veeg je mondhoeken even droog dan. <lacht> Hans, ga eens ja, vertellen. Ja, ja ik, ik ga iets vertellen over de kinderboekenweek. Tijdens de 62e kinderboekenweek... staan opa's en oma's centraal onder het motto... voor altijd jong. En dat klopt ook. Ook in de bibliotheek Zandvoort... Wordt, wordt, ook in Zandvoort... wordt er van 5 tot en met 16 oktober... aandacht geschonken aan de kinderboekenweek. Op woensdag 5 oktober... van 3 <coughs> tot half... 5, zeg. alle 5... kunnen kinderen van 4 tot en met 8 jaar tekenen... hoe zij in 2080... Als opa en oma eruit willen zien. Nou, oh, ik, wat, dat vind ik een leuk thema. Dat is hartstikke leuk. Oh, gaaf. Ja, Potje, potje as. Ja, nee. dat, dat, dat, dat hoeven wij niet meer te doen eigenlijk. Ja, een asbak. En, nee. Heb je een baard? Draag je een bril? Hoe zie je brillen dan uit? Meedoen aan deze teken jezelfwedstrijd is gratis. En er wordt ook nog mooie prijzen verdeeld. Ah, oh, Leuk. Nou, ja, ik, zou niet willen. ik vind ik... het sowieso leuk hoor, kinderboekenweek. Vind ik, vind het ik lezen wel. stimuleren is altijd ja, goed. Ik hou er wel. Ja. Ik, ik word dat altijd leuk. heel wantrouwend als ze zeggen... er worden ook nog prijzen verdeeld. Ja. Hoe dat? Ja, lood. Nou vind. ja, er is toch ook een prijs? Dat maakt toch niet uit. Ja. Zijn kinderen nog blij mee, toch? Hoop ik. Ja? Het hoeft niet meteen een mobieltje te nee, zijn. Nee, dat hoop ik. Dat zeg ik toch niet. Een kinderhand is dus gauw gevuld. Dat zeggen jullie. Ja. Misschien ja. Ja. Dus je nou een ja. doen? Ervaringsdeskundige spreekt ja. hier tot u. <laughs> maar toeterhand is ook gaan gevuld, hoor. Ja. Echt waar? Jawel, jawel. Nou, niet als ik ben, hoor. Goed, en door. <laughs> Een droom lekker verder, zou Ilo zeggen. Het leukste van de techniek is dat er nu twee zonder koptelefoon zitten die allemaal doen. Nee, wij hebben, nee, nee, nee, nee, wij hebben niks gedaan. Nee, nee, nee. nee. Ja, sorry Rob. Wij we hadden, een, wij hadden een, een intern gesprek, hadden wij. Op hoog niveau trouwens. Een intern ja, gesprek. Ja, ja. Da, da, daarom hadden we ons koptelefoon af en ik denk, jij hebt hem op, dan hoor je het niet. Nou, dat is ook soms heel verstandig. Ik bedoel, als ik allemaal hoor hoe jullie het over hebben, dan denk ik, nou, ik geloof niet dat ik dat wil horen. De rest van Nederland ook niet hoor trouwens. Ja, dat hoeft ook nee. niet. Ze dus zijn niet nodig. Dus nee, we willen dat we alleen onderling horen. Ja. Een Soms in wel. Ja, een onderling gesprek. Soms wel. Een bilateraal. Ja. Wil je erover praten? Ja. Nee, want je luistert toch niet? Oh, oké. Okay. Ja, <laughs> nee, kijk, weer gevoelig hè? Ja. Oh, dit is wel gevoelig, ja. ja man, ik kan dat. Ja, nou, dit is heel mooi, Paul die hè? Ja, leugeltje. Dat hij spiekt, hoor. He? Hij is aan het spieken. Ja, ik wist het niet. Ik oh. kijk, kijk op die monitor, dan zou ik het niet <laughs> weten. <laughs> ik had niet anders van hem vragen. Oh. Doet hij nou lelijk tegen nee, jou? Nee, altijd. Lelijk? altijd. Mede, oh? mede Bas. Je moet hem opvoeden. Nee, nou, ik heet geen Bas. Geen Bas? Nee, ik heet geen Bas. Gewoon oh, no. inside, yeah. inside forever. van de week van Nel Kerkman. En vandaag voorgelezen door Toet Krijfstein. Dankjewel. Zal ik ook zo'n stem opzetten tijdens het lezen? Zou ik niet doen. Nee, daar was ik ook eigenlijk helemaal niet van plan. Dat hou ik toch niet vol. Goed, de, de column van Nel Kerkman. Volgens mij mogen we qua temperatuur onze handen dichtknijpen. Wat een cadeautje om elke dag een strak blauwe lucht te zien. Van mij mag het tot de kerst zo blijven. Helaas is het inmiddels wat uh, bewolktig geworden. Maar goed, uh, dit is haar tekst, hè? niet de mijne. Ze zegt, heerlijk, maar of we het willen of niet... de kerst komt met rassenschreden nader. De pepernoten en chocoladeletters liggen al in de schappen van de winkels... en de grieprik kan weer gehaald worden. Het cursusseizoen 2016-17 gaat ook weer beginnen. U kunt bij het plusplunt... Plus. Punt, terecht. Dat is wel zaapen, Oh, nou, dus lief. Goed. Blululul. Ook de cursusseizoen 2016 en 2017 gaat beginnen. U kunt bij het pluspunt terecht voor allerlei activiteiten, workshops en cursussen. Er is een groot aanbod, dus u hoeft zich niet te vervelen. Na het zomerreces is ook de politiek begonnen. We hebben net al een voorproefje gehad met diverse agendapunten die besproken zijn in de commissies. De beslissing over wel of geen strandhuisjes op het Noord- en Zuidstrand was nog een groot vraagteken. Zoals altijd zijn er voor- en nadelen en welke wegen dan het zwaarst. Gaan we met de trend mee en wordt het strand extra volgezet met bouwsels... of kiezen we voor een strand waar het nog enigszins rustig is... De strandbal ligt bij de politiek en inmiddels is er dinsdag al heftig over gesproken. De verzelfstandiging van het Zandvoortsmuseum stond ook op de agenda... en met de PvdA en de SZ tegen kreeg het museum de goedkeuring van de andere partijen om zelf de stap te wagen. Wel met een grote riante subsidie. De ambtelijke samenwerking stond dinsdag niet geagendeerd en werd verschoven naar de slachtmaand oktober... Nel nou, kerkman zal nog even moeten wachten voor de uitslag. De ondernemers in Zandvoort zijn nog lang niet toe aan de winterstop. Afgelopen weekend was het centrum één groot pretpark. Het kon ook niet op. Op één dag gewoon drie evenementen vond ik iets te veel. Maar kennelijk is dat normaal, want aankomende zaterdag staan er ook weer grote evenementen gepland. De jaarlijkse Korendag viert zaterdag haar tienjarig bestaan. En u kunt er de hele dag genieten van muziek in de kerk... en bij de opening zelfs een lekker taart krijgen. Op dezelfde zaterdag viert Holland Casino zijn 40-jarig feestje. Met Gerard Joling als grootste attractie en een afspetterende afsluiting. Nee, echt saai is Zandvoort nog lang niet. Gerard Joling. Ja, boeptidoeptidoe. Groot fan. Over nou. de temperatuur. hè? Ik sprak van de week sprak ik, uh, meneer IJsbrandbeer uit Alaska. Ja. Die was het niet zo eens. U, de uit Alaska? Nee. Ja, IJsbrandbeer. Ja. Ja. IJsbrandbeer. Ken je die niet? Nee. Joh. Nou. Gat in je cultuur. Ja. Is dat zo? Ja. Bet, ja. Beter dan al andersom. Is dat, is dat zoiets met, met die paarse koeien ook zo? Nee, dat is Milka. Ja, bedoel ik ook. Dezelfde IJsbrandbeer? <laughs> Heeft dat er niks mee te maken? <laughs> Nee, nee, nee. Um, de, het, het wordt nu heel Fish. verwarrend. We, de, de. Um, ik speel als advocaat. En uh, Toet gaat zich schamen in <laughs> zeg, z n, z n kleur, nou, kleur, een hoekje. Ze kleurt Ze <laughs> kleurt, ze kleurt. Nou, <hou op. laughs> Mr. Jagger himself. Please allow me to introduce myself. I'm a man.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 Time for change Je vinger te draaien. Daar. <laughs> we vroeger hadden we een rood lichtje als de microfoon open ging. Ja, die is er niet meer. Nee, Dat is wel missen... jammer, die mis ik wel. Ja, die mis je ook. Maar ja, jij mist het rode lichtje. Ja. Ja. Hou je mond, want ik mis geen raam. Dus ik, ik zeg ik ja, Nee, ik zag je kijken. Ja, hij ja hij dan zei weet niet ik al precies. Ah, ja. jij, kijk die donder ogen. Ja, kijk dan. Hij zei niet. Hij zijn ik. Oh ja, ga lekker samenwonen ja. of zo. Jeetje. Nou, waarom niet? Oh, kwijt. We kunnen, zomaar, we, kunnen zomaar, we kunnen zomaar uit de kast komen. Ja, oh, bah. We moeten eerst in de kast. Ga je ja. eerst naar je? Ja. Ik, kom wel, ik zit wel eens op de kast. Ja, maar ja. dat is heel Zalme. makkelijk. Ja. Nou, Hans, doen Sorry. we een serieus ja, onder. Ja, nu ga ik even iets ja. heel serieus doen. Ja. Ik ga het hebben over het Alzheimer trefpunt. Elke eerste woensdag van de maand... wordt er een actueel thema besproken in het Alzheimer Trefpunt, voorheen het Alzheimer Café. Tevens is er gelegenheid om informatie te krijgen... vragen te stellen en ervaringen te delen. De eerste volgende bijeenkomst is op 5 oktober... en heeft als thema Ik heb Alzheimer. Alzheimer of een andere vorm van demitie krijgen... is vaak een schrikbeeld. Hoe ga je daarmee om? Stopt het leven of ben je nog in staat om een nieuwe invulling aan te geven? Wat heb je dan nodig? Wat verwacht je... Van je naaste en je omgeving. Mensen met dementie laten zich steeds vaker zelf horen. In boeken of op internet. We gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen. En vanaf kwart over zeven staat de koffie voor u klaar. Het trefpunt is een samenwerking van Alzheimer's uit Kennemerland, Steunpunt ook Zandvoort. Al-Ami, Tandem en Zorgbalans. Hans, tenzij het een luisterboek is. Het ja. is het heel moeilijk om jezelf in een boek te laten horen hoor. Ja, maar dat ja daar val je ja. er stil van. Ja, maar, maar dat staat het staat er, er over... Het staat er wel. Ja, dat kan, maar het blijft lastig. Hans leest gewoon braaf precies wat er staat. Ja. Hij is niet zo eigenwijs als ik en geeft hem eigen draai aan. Nee. Hij doet gewoon heel netjes voorlezen wat er staat. Hij heeft het niet ja, zo. Geschreden. Sommige mensen maken van de herfst en kerst en zo. Dat, ja, daar kun je niks aan doen. Oh ja, ga ja. zeuren. <tus> Oh, <laughs> het is nou, hier be, best gezellig hoor. Ja. Hé, hey, wow. Komt u hey, maar u hey, hey, langs. Ik hey, kan zo langs komen. Wow. Ja. My bones, ja hand i my city. Off of my home. We're flying up, no when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally Zeer geleerde, ja, maar stapt de feeling. Ja, ja soms, soms is dat zo. Hey, heb je wel eens jeuk in je neus gehad? Nou, ga ik altijd uh -huh. via, via mijn oren. Ja, maar hoezo he? Huh? Man, dat is zo moeilijk om weg te krijgen. Dat kan je niet stoppen. Is dat zo? Nee, dan moet je echt... Dan ga je niezen. Wat moet je dan? Niezen. Het is jeuk in je neus. Jongen, jongen, jongen. Ja, het... Uh... Doet helpen. nee. Doet... Nou, wat Ik ga alleen maar vertellen over de expositie. En die gaat over de hedendaagse realisme. realisme. Ja Ja. Moebie, hei. Goed. 30 september tot en met 13 november duurt die expositie. U kent vast die afwezige blikken als er over realisme en beelden de kunst wordt gesproken. Realisme, dat is toch vooral stoffig met van die sombere schilderijen met fruit en dode beesten... In samenwerking met de Galerie De Vreugde en Hendricks... brengt het Zandvoortsmuseum de klassieke schilder- en beeldhouwkunst naar level 2.0. Vanaf 2017 gaat het Zandvoortsmuseum in samenwerking met de Galerie De Vreugde en Hendricks... jaarlijks een periode in het teken zetten van jonge kunstenaars... die in alle kunstrichtingen werken buiten de beeldende kunst. Dat zijn bijvoorbeeld meubelontwerpers, componisten, dichters, modeontwerpers... productontwerpers en ga zo maar door... Tijdens de opening van de expositie op vrijdag 30 september... wordt het spits afgebeten met een prestaat, uh, presentatie... over oh, wat erg. Ik zeg, ik zeg niks. <tiedert> <tiedert> Nog eens, Hans? <tiedert> oh, wat echt <erg> dit? Ja, knorrie. <tiedert> Goed, er vliegt hier van alles door de lucht. Sorry hoor, luisteraars. Ik ga nog even die zin opnieuw doen. Tijdens de opening van de expositie op vrijdag 30 september... wordt het spits afgebeten met een presentatie... van de eerste collectie van de jonge modeontwerper Louis Lanting. Louis brengt daarbij het klassieke herenkostuum... naar een geheel nieuw, draagbaar en verrassend ontwerp. De kosten zijn 3 euro. De locatie is het Zandvoortsmuseum aan de Zwaardewijstraat nummer 1... Uh, meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl of telefoonnummer 023-5740280. En dat was hem. Ja, dat is nou voor. hè. Dus dan, dan moet je ook een beetje inzicht hebben in het onderwerp wat je leest. Dan, hè? Nee hoor. Dus ja, ja, wel echt wel. Hoor. Ik lees alleen dus maar voor. Dat vroeg ik gisteren ook. Fruit en dode beesten. Ja. Waar zitten die dode beesten dan? In de Azijn met het. Uh, oh, dat zijn de vliegjes. Ja, okay. de En een draagbaar kostuum. Ja. Dan zou je ook een niet draagbaar kostuum hebben. Ja, die heb je ook. Hoe ziet dat eruit dan? Stijf, te te zo. klein, te klein. Klein. Te klein. Te klein. Te te klein. klein. Of te groot. Ik kan je niet dragen. Goed, ja, precies. Ja. Ja, maar, maar je stelt zelf de vragen. Dan moet je niet gaan ja. zuchten als je antwoord krijgt. Nou, weet je, er, er, er nee, bestaat serieus. geen domme vraag. Er bestaat alleen een domme antwoord, Ik heb toch? niet gezegd dat er domme vragen zijn. Nee, maar je keek wel zo met je dubbele bril. We zoeken, een media, we zoeken nu een mediator. Ja. Je, moet, je moet zo meteen wel, wel even goed op de camera kijken. Want dubbel focus heeft bij jou wel een hele andere betekenis. <laughs> nee hoor, ja, de camera ja. staat in mijn rug. Dus nu kan het nog. <hijf> we gaan even ah. verder met NCC. Ik zou het maar doen. Lekker. Ja, kan het niet winnen deze keer. Nou, <laughs> deze keer volgens mij win je nooit.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 Het is uh, volgens mij de verkeerde uh, die kun je ging starten. Denk ik ook, ja. Het ja, is dat niet alleen ik. volgens jou, Ro. Nee, het ging... We gaan naar de wondere wereld, hè? Ja, dat is het. Nou, dan doen we eerst nog even een nummertje. en dan, dan, dan, dan Hij snor, weet dan het snor, niet. Hij weet, weet het niet. Dan ik even de, de, de wondere wereld Ja. Verrassend, hè? Nou, dat kan je wel stellen, ja. Ja, maar wat is dan verrassend? Dat hij een nummertje met nee, je wil doen? Of... Gewoon... Goed, en door. het dat op de aarde zoveel verschillende talen zijn ontstaan. Het ontstaan van talen is een gevolg van de omvang van de aarde. Neem twee groepen mensen die dezelfde taal spreken en zet ze in twee uithoeken van de wereld. Na enkele generaties beginnen verschillen in uitspraken en dicties te ontstaan. Luister maar naar een Zuid-Afrikaan en een Nederlander. Wie nog langer wacht, bijvoorbeeld tien eeuwen, krijgt twee nieuwe talen zoals het Frans en het Spaans, die nog maar oppervlakkig op elkaar lijken. Talen kunnen op vele manieren ontstaan. Mensen bedenken bijvoorbeeld woorden om voorwerpen te beschrijven. Chinezen doen dat met andere klanken en woordvormregels dan wij. Ook lenen volken woorden van elkaar, maar ze passen de uitspraak aan aan de klanken van hun eigen taal. Dat betekenis blijft ook niet altijd gelijk. We hadden het net even over de, de uh, carillon. Ja, ja de, het is heel interessant, want ik, ik krijg namelijk een, een stukje onder mijn neus... en het staat dat u ook nieuwsgierig bent naar de nieuwe muziekkeuze voor het carillon. De selectiecommissie bestaat uit Jolanda Verstegen, Leo Sanders en Henk Versteverink... is hard aan het werk en kijkt naar de inschrijving en de geschiktheid... van de aandrager de liedjes voor een carillon. Tegelijkertijd worden er ook de oude bestanden goed bekeken en geschoond... Ook kijkt de commissie naar wat de koninklijke ijsbord, ijsbouw in haar bestand heeft, en de kerstliederen en sinterklaasliederen gaan ook een boost krijgen. In oktober wordt de uitslag bekendgemaakt. Nou, is wat voor jou de kerstliederen? Man, man, ik kan, niet, ik kan echt niet wachten op kerst. Nee, dit kan. Ik, ik kan ook niet wachten op de zomer. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ik ben heel slecht in wachten. Dat komt het. Ja? Wat... Nou, dan ja. neem je toch de trein? Ja, oké. Okay. Goed idee, man. Hey. Everybody Allemaal wat dan je dat er hè? Ja. goed hè? Zo, ah. alsof ik het gedaan eh, zou doen. Ah, oh, dat zijn die? Ah. Echt wel? Laat, het, laat het nog eens horen. Laat het nog eens horen. Kan wat, je dat? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, zou de techniek dat kunnen? Ah. Ja, je moet je hem terug. Ja, juist. Mooi hem? Oh, mooi ja, hem. Goed, dat gaan we nog vijftig keer horen, of niet? Nee, hè? nee, hoor, nee, nee, nee, nee. Nee, want ik wilde hem horen. Vond ik leuk? Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, en ik vond, vond dat het een leuke achter de locomotion aankwam. Ah, het, ja. zo hard, het, het is een programma van Hans Wassenaar, hè? Dus wat ja, hij zegt, was dat is waar. Dat, dat gebeurt, ja. Tenminste, dat Tenminste, meester, dat denk ik. Heer en meester. Tenminste, de dat denkt hij nog. Heer en meester. Volgende keer neem ik een briefje mee. Goed. <laughs> En door operations. She's giving me the excitations. I'm up <laughs> Maar I know she must be bijna klaar met het eerste uur. Dit is wel een goede afsluit. Een goede vibratie. Zeker als we. Ja, maar, maar ook... toetie wil die denkt meteen dat ik met riemen ga slaan, maar dat doe ik niet. Ja. Ik wou aanleiding. Ja, nee, dat is nog veel erger. Is dat erger? Ja. Oh? Degene die het niet meer kan volgen, de, het volgende uur proberen we het nog een keer. En het is na het nieuws in de reclame. Tot dan. Tot dan.